Als op een bui, in de rest van het land droog. Vannacht lichte tot matige vorst, 9 graden wel aan de frisse kant. Dit was het NOS. -jum. Dit is Weinland Zwaan bij de ANWB.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 zaterdagmiddag in Zandvoort. En dan deze op zich van Siggy en Tomorrow People op de radio. Welkom bij de derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En wat we om in het derde uur gaan doen, dat hoor je van mijn collega Albert Jan, die in het zonnetje zit. Niet ja. staat, maar zit. zit. Ja. Ik moet hem bijna eens smeren. Heerlijk, hè? Heb je een zonnebril? Maar het is wel weer duidelijk, dat is weer een goed weerbericht, hè? Klopt dat, wel. dat bedoel ik. Goed, luisteraars, de vaste onderdelen. Rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert naar de naam Beer. Rond de klok van kwart voor vijf voor de liefhebbers. Het gedicht van de week. En het is een wild gedicht. Uh, we proberen uh, angstvallig contact te verzoeken met Joop van Nes bij SV Zandvoort tegen Aalsmeer. We verlieten hem bij de stand van 1-2. Dus die gaan we zo meteen weer proberen te bellen. En hopen dat we dan wel weer verbinding kunnen krijgen met Joop. Uh, u hebt van mij nog de, goede, de uitslag van de kwalificatie van de familie 1 in India, die vanmorgen verreden is. Voor de rest hebben we nog sport kort en uh, natuurlijk veel muziek. Uiteraard, en wat dacht je van deze ja, 8 minuten 29 op de radio. Of we hem helemaal gaan draaien, moet jij even wachten. Gewoon blijven luisteren, naar CFM. Hier is Midloof. Het rest, heeft de doelpunt. Jap? Ja, het is nog wel leuk te gaan. En uh, Ronald Kamers zat helemaal daarnaast. De spits van alles kon hem meepakken. En de boy de vet was geslagen. De stand is 1-3 hier. En we hebben nog maar een paar minuten te spelen. Dus zijn zo bij terug, Jap. baby baby let me sleep on it let me sleep on it i'll give you an answer in the morning well let me sleep on it baby baby let me sleep on it let me sleep on Yes or no? Wat is het, boy? Yes or no? Let me sleep Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep I Ja, schrijf het maar uit, hè? Op de slaap weer bij stuurt. Jordan Beatlove en Paradise bij de Dashboard Lights kom meteen het slot van de tweede helft van vandaag meer tegen SV Salford daarvoor zo jan. Ik stel nog geen verbinding met Joop, maar zodra dat lukt, gaan we meteen over voor het slot van de tweede helft. En gelukkig is het zover. Joop, het slot ja. van de tweede helft, hoe staat het daar? Het, uh, het staat nog steeds 1-3. En Frankfurt, ja, dat. dat het, het, het, vecht, het, het vecht voor een doelpunt in ieder geval. Maar het, het heeft geen muscle. Het, het, Net eventjes dat het uh, net wel of net niet, nee, dan is het net niet, dus bij Zant van vandaag. En uh, meer heeft uh, twee uitvallen gehad, mis, nou, wel, misschien vijf of zes. En er zijn twee doelpunten uitgekomen. En ja, dan moet je net die mazzel hebben dat je ook, uh, ook die bal er dan in krijgt. Uh, net had uh, de Vries een schitterende mooie kopbal gaat er overheen. De uh, uh, Visser heeft nog een kans gehad. Die ging ernaast. Uh, ja, het, het, het werkt net niet. Zandvoort die heeft net niet het gochme om, uh, om dat doelpunt te maken. Nu gaat hij hiervoor open en probeert te langs te gaan. Maar die struikelt over zijn eigen benen. En kan uh, uh, Aalsmeer gaan uitverdedigen. Eindelijk, moet ik eigenlijk zeggen. Want Zandvoort heeft je eerst ja, echt die hele tweede helft gedomineerd. Alleen, ja, nogmaals. Uh, de, de afwerking was niet daar. Nu weer Aalsmeer. We de paas daar naar. Uh, even kijken. Timo de Reus. Timo de Reus richting de Hoppen. Hoppa, kan hij hem pakken. Kan hij hem aannemen. Ja, hij kan er wel aannemen, maar hij kan er niet veel mee doen. Het uh, wordt goed verdedigd daar. En bal wordt nu via een verdediger open de zeelein geschoten. Uh, en mag zeggen. Oh ja, En dat is een meter 45. Van de corner van vandaan. En die voor gaat zich ermee bemoeien. En die, ja, dan moet je wel gaan komen. Want dat duurt wel echt heel kort. Is het nog maar tijd. Uh, zolang is het echt niet meer. Hoppen terug. Krijgt die bal terug. Wat gaat hij ermee doen. probeert er op een man te passeren. Dat lukt er net niet. Maakt een overtreding daar. die Maar er wordt niet voor gesloten. Dan gaat die bal voorkomen via Maurice Smee. En er is bijna kastenvlies. En er, oh, dit was eh, Dit weer zoiets. Um, even kijken. wie was dat daar? Uh, ik dacht naar maar dat weet ik niet zeker. Die, uh, er stond iemand vrij en er wordt gewoon geschoten, maar die bal gaat uh, vijf meter voorbij. De paal gaat hij gewoon over die achterlijn. Dan mag die keeper uh, met alle tijd die hij heeft, mag hij die, die bal gaan nemen. En um, uh, dat duurt nog heel even. Ja, oké, okay, gaat hij komen. Uh, ja, dat is goed geplaatst. Uh, Kalis moet hij proberen te pakken te krijgen. Dat, uh, dat lukt, ja, dat lukt. Uh, Ronald Kalis, over de middellijn. Zit hem voor. Naar Roy Fischer, Fischer. Probeert daar een berg te bereiken, dat lukt niet helemaal. Gaat het 16 meter gebied in, daar komt hoppen, hoppen is, oh, en dit schiet net naast de paal over de achterlijn. En dat is uh, erg jammer, was een mooie avond van Zandvoort. Uh, heel goed gespeeld van uh, Boy Vissen. daar, de speelde me in de diepte aan bij, uh, bij hoppen En hoppen die schoot in één keer en die gaat net naast, echt, de scheelde niet veel. De dikte van de palen, misschien een 5 centimeter erbij. Dat was het. Het spel is weer uh, vat. Uh, Maurice Mol kan er niet bij komen. En dan moet, moet boy Fischer, uh, boy de C, moet gaan lopen, heel hard, ja. Want anders gaat die bal gewoon nog uh, helemaal erin. En dat is gelukkig niet het geval. Waarbij het spel uh, wordt niet uh, voor gefloten, Want de Samper heeft bal. Uh, Chris Dilger, naar Berg Gaat die komen? Ja, diepe paas. Op uh, Ivo Hoppe. Hoppe. Aan de rechterkant van het veld, In de spits. Die is helemaal mee naar voren gekomen. Die gaat schieten daar. En dat is heel simpel te pakken voor de keeper van Aasmeer. En ik begrijp niet dat die schijfzetter niet gaat spluiten. Want het is eigenlijk al een minuut of uh, nou, vier, vijf is tijd. En er is zoveel gek is er ook weer niet gebeurd. Goed, Zandvoort weer. Hoppen. Hoppen, weer daar erg te bereiken. Dat gaat niet. Zandvoort is de bal kwijt. Wordt diep gespeeld. Wordt gevlacht? Nee, wordt niet gevlacht. Ja, er wordt wel gevlacht. En gevloten ook. Dat is een buitenspelgeval... Van Aalsmeer en Standvoort mag uh, ongeveer bij de middenlijn mag die bal gaan nemen. Dan moet je wel opschieten, anders krijg je helemaal geen doepen meer. Uh, daar is al genomen. Oké, okay. dat is, dat is al heel veel weggenomen, maar dat maakt niet uit blijkbaar. Timo de Reus, naar nou, Vries, Kan er niet bij komen de Vries. Boy Fischer. Visser, nee, we het van zijn voet En dat zijn net die dingetjes waarvan ik zeg, nou, dat kan beter, maar het lukt net niet. Die uitval van uh, Aalsmeer gaat 16 meter gebied in en weer is de vet daar heel goed bezig. Dat is jouw drie of vier keer achter elkaar, dat uh, Aalsmeer uitvalt en dan uh, de vet als laatste man toch zijn best doet en uh, die bal dan stopt. Mol, Maurice Mol, over de middellijn, spel voor op aan oppe gaat draaien. Kan, iemand, kan, kan die bal niet kwijt. Richting Mol. Die neemt hem met de hapje mee. En dat, uh, dat gaat bijna goed. Nee, die wordt goed verdedigd daar. Door uh, een speler van Aalsmeer. En die is uh, helemaal langs de lijn. En daar uh, moet uh, Kales toch gaan oppassen. Want anders krijgt hij weer een, een, een, een diepe bal. Voor. Uh, dat is het eindsjaar van deze scheidsrechter. Die het niet echt moeilijk heeft gehad. Uh, Zandvoort, ja, jammer. 1-3. Ik heb wel een hele leuke wedstrijd gezien. Uh, absoluut waar. Met een heel hardwerkend Zandvoort in die tweede helft. Maar, uh, ja, pech heeft, eh, uh, Sansfoort weerhouden om hier een, in ieder geval een gelijkspel uh, vandaan te slepen. Het is niet anders. Volgende week speelt Zandvoort weer thuis uh, tegen HBOK... De, tegen het antwoord van vorig jaar uit de eerste klasse. En ja, dat zal er toch uit een ander vaantje getapt moeten worden. Er zullen ook waarschijnlijk al die spelers die vandaag in Nederland zitten... terug zijn in Zandvoort. En misschien dat we dan uh, toch weer een keertje drie piekjes kunnen pakken. Nou, laten we het hopen, Joop. En volgende week dus tegen het begon op klompen, oftewel HBOK. HBOK. Oké, okay, dankjewel, Joop. Fijne zaterdagavond. Is gelijk. Hoi. Dat was Jan van ook wel bekend van Golden CFM hè? natuurlijk, hè? op de maandagavond. Zeker de moeite waard om daar een keer naar te gaan luisteren. Van 8 tot 9 of van 8 tot 10. Volgende week is van 8 tot 10. Want dan eh, is Willem van Nessen te gast bij Golden CFM. Een door raam en zaal. Goeie zaterdagmiddag bij CFM, heel Lekker ruik zo, wow. Neda, nee, nee, tezamen met Kimbalt en Anyplace, Anywhere, Anytime. En daarmee werd het bijna half vijf. Zo dadelijk gaan we hem doen, hoor. Dier van de week, biertje. Oh, nee, beertje, ja. Maar eerst hebben we nog een andere leuke plaat voor je. Op veler verzoek gaan we nog een keer draaien bij CFM. Stef Ekko is hier en we hebben een woonboot. Mailers en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel dat gewoon. Als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan het Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was al geen bracht. Maar dat kon hun niet schelen, ze waren gelukkig. En legden hun bootje bij ons in de gracht. En we hebben een boot, boot. Het ligt in de Op een morgen, zei plotseling Nelus, kijk nou eens Leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water, er zit een gat als een vuist in de rond. Het water sticht snel en de meubels die dreven, de kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen. Ze dreven de deur uit op hun tafelpoot. En we hebben een woonboot. En ligt in de angstoot. We hebben de schuit naar de helling getrokken, daar stoten ze heel vakkundig het lek. Leentje komt toen haar meubels gaan poetsen, Wat de stof van een clubje zag belaafende drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smeren zo een met een bed. Hij zei, jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie hebben de Amstel met dat bootje besmet en we hebben een bol De schuit uit de Amstel getrokken. Ze protesteerden, maar dat gaf hun geen wits. Want je moet weten, het is Jan met de pen maar. Die moeten ze hebben en de groten dus niet. En we hebben een boom, boom. Ja, op verzoek drijven we alles bij CFF. Nou, alles. Bijna alles. alles. Sterf Engels was dat. En we hebben een woonboot. En dat bracht ons bij het uh, dier van de week ook op zoek naar een woonboot, of niet? Nou, beer zou daar niet meer staan op een woonboot. Okay. Maar we hebben in Zandvoort geen woonboot, hè? Nee, dat nee. is waar. Ja, want we hebben het uh, wederom over beer. En beer is een al wat oudere kater die dringend op zoek is naar een eigen thuis. Hij zoekt een warme en gezellig thuis met een lieve baas die hem lekker wil aaien en kriebelen. Beer is namelijk erg aanhankelijk op aandacht en vraagt hier dan ook veelvuldig om. Nee, ik heb het niet over jou. Hij is echt super lief en wil het liefst de hele dag bij je zijn. Hij kan het niet zo goed vinden met andere katten, dus voor Beer is een thuis zonder soortgenootjes het beste. Beer gaat graag even naar buiten, maar gezien zijn leeftijd is een dakterras of een afgesloten tuin al voldoende. Zou u deze Beer een fijn thuis willen geven? Kom dan stil eens langs om kennis met hem te maken met deze schattige Beer. Dierendhuis Kennemerland, want daar verblijft hij momenteel. Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefonisch te bereiken onder nummer 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet: www.dierendhuiskennemerland.nl. Oké, okay, wat dat betreft het dier van de week gaan we nog even naar uh, Zandvoort 4 kijken. Want die hebben vandaag uh, tegen Overbos uitgespeeld. Naast nou, ze zeggen dat volgt eerst 1-0 achter voorrust 1-1. Jawel, een doelpunt van koppen, uh, bal, Ernestie uit een uh, hoekschop van Frank. En we hadden wel met 4-1 uh, voor kunnen staan. Kansen. Ja. <laughs> maar naar rust gelijk op. Maar zij maken twee goals en wij kregen hem er niet in. Oh, Dat oh. is sneu hè, als je me niet inkrijgt, Vervelend. Lekkere pot, maar wel zonder dat we verloren hebben. Dat wat betreft het verslag van Zandvoort 4. Nou, ik zou zeggen, heren, volgende keer beter. En als troostplaat heb ik een uh, lekker candy'tje voor jullie. Ja, en wel de nieuwe singer van Robbie Williams. No deaths or so rainbows in We hebben onze uh, collega's Jos van den beloofd veel reclame voor hem te maken. Hij heeft het nodig, hè, luisteraars? Ja, hij ja, heeft luisteraars nodig. Het wordt al heel goed blijven, Hij is toch? dringend op zoek naar jou als luisteraar van de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 te horen met de 40 beste platen uit Europa op een rij gezet. En ook deze van Robbie Williams en Candy. komt voor in onze eigen Europese hitlijst. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, het is even uh, en half vijf. We gaan even het Formule 1 nieuws met je doornemen. En wel de kwalificatie voor de race die morgen verreden gaat worden, Albert-Jan. Ja, en er zijn nog uh, drie races te verrijden. Waarvan morgen uh, de... Uh, nee, morgen is de vierde vier laatste. En daarna zijn er nog drie races te gaan. En morgen is, is het hele strijdperk in India terug te vinden. En uh, de, ver, de opstelling, of tenminste de uitslag van de kwalificatie van, uh, van morgen... Uh, niet, niet zo verrassend. Het was een uh, vrij strakke kwalificatie. Met op de eerste plaats... Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Vertel. Nou, goed. Oké, okay, gaan we naar de tweede plaats. Dat uh, gevolgd door uh, Mark Webber. En op de derde plaats Hamilton. Vier Button en pas op vijf Alonso. Gevolgd door zijn stalgenoot Felipe Massa. Dus nogmaals éénmaal Vettel op Pool. Gevolgd door Webber, Hamilton, Button, Alonso en Massa. En de race wordt... Morgenochtend live verreden. En u kunt kijken bij uh, RTL 7 hoe laat dat begint. Dat is rond de klok van half twaalf, meen ik. Maar let op de tijd, hè, want de tijd gaat vannacht een uurtje terug. Goed, morgen dus de Grand Prix van India. Uh, het enige wat ja, eigenlijk nog spannend is, uh, het wereldkampioenschap gaat tussen Vettel en Alonso. Vettel leidt momenteel met 215 punten. Gevolgd door Alonso met 209 punten. Dus wellicht dat we Alonso, ja, maar dan moet hij van ver komen. Want hij start als vijfde en Vettel als eerste. Dus uh, hij zal het zeker gaan proberen. Morgen de Formule 1 van India. Ja, en onze enige echte eigen klassico, de Lage Landen. Ja, ja, ja. Je moet het vernietigen, dat begrijp ja, ik. Ja, die zondheid. Ja, morgen dus is het zover. El Clasico. En uh, Ajax gaat morgen uh, in de Kuip vol voor de winst tegen Feyenoord. Bij nieuw puntverliest wordt het gat met de kop naar van de eredivisie wel erg groot volgens Ajax-aanvoerder. Sim de Jong weet zijn ploeg wat er van hen verwacht wordt. Ik denk sowieso niet dat er jongens tegen Feyenoord gemotiveerd hoeven te worden... als dus de Jong afgelopen vrijdag op de website van Ajax. We moeten ons daar ons eigen spel spelen. Nou, als ze het net zo doen als afgelopen woensdag, dan uh, biedt dat perspectief. Ik hoop dat we als team de Kuip stil krijgen en uh, daar gaan we voor. Tegen Heracles Almelo gaf Ajax vorige week nog een royale voorsprong 3-1 weg. En uh, we moeten tegen Feyenoord rustig blijven voetballen... als wij op voorsprong komen. Aldus Siem de Jong. Morgen, El Clasico. Het wordt gewoon een arena in de Kuip, denk ik. Uh, ja, dat nou, zou ik kunnen zeggen. Ja, ja. zou ik kunnen zeggen. Of een Kuip in, uh, in de arena is ook wel leuk, hè? Oh, ja, ik hoop maar... het, nou ja, het maakt niet uit wie de wind, hè. We hebben toch een biertje gewonnen. Ja, dat is waar, dat is waar. Wie <laughs> zei jij uh, dat uh, gaat winnen? Ja, dat maakt mij niet uit. Maakt maakt uit. Ja, je hebt toch al wat ja, gezegd, Ik zei niet? Feyenoord, jij zei Ajax, toch? Nee, andersom, oh. maar maakt niet jij uit. Jij zegt Feyenoord, Ajax. Maar. Maakt, niet maakt niet uit. uit. We gaan, we gaan er toch prozen. We winnen in ieder geval een winnen of we verliezen een biertje. Mijn ouders zijn uh, volgende week 50 jaar getrouwd. Applaus. 50 jaar. Applaus. Dames, ja, ja, ja. Daar ja. Ja, ja. mogen we best een applausje voor geven. En uh, ja, alvast uh, van harte gefeliciteerd. En uh, voor mijn ouders ga ik de volgende plaat uh, draaien. Wat toepasselijk. Hier is Love and Marriage. Love and Marriage. Love and Marriage. Like a horse and carriage This I tell you, brother You can't have one without the other Love and marriage, love and marriage It's an institute you can't disparage Ask the local gentry And they will say it's elementary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 separate them it's an illusion try try try and you will only come to this conclusion love and marriage love and marriage go together like a horse and cat I can't. Dit was Sidney Youngblad op de Sanford Radio met Sit and Wait. Het is kwart voor vijf geworden, daar komt hij aan. Het gedicht van de week bij CFM. En deze week heet het gedicht Wild door Hans van der Velde. Althans, door Albert Vos, Geschreven door Hans van der Velde. ons spek in dampend, hete reuzel. Maak dan twee kleine uitjes donker goud. Bewaar die baksels en nu geen getreuzel. Braad twee pond rundvleesstukken met wat meel bedouwd. Voeg dan het gouden spek weer toe. Je volgende bezonje is een boeket van peterselie, tijm, laurier en appelsien... Neem dan drie glazen goede wijn uit de Bourgogne... en drink er zelf ook een. Maar doe dat dan wel ongezien. De rest gaat goed verdampt het vlees besproeien... en het boeket en zout webt men erbij. Ook moet men de knoflooppers zich enigszins vermoeien. Maar na één teen gaat ook die knoflooppers opzij... Men sluit vervolgens goed de braadpan en zet die op het kleinste vuur. Men waken zich voor de verdamping en stooft de zaak dan in drie uur. Ten slotte neemt men weer de uitjes en ook het gesmoorde champignons en voegt die toe. Men laat ze garen en zingt inmiddels wat chansons. Het kookproces is nu beëindigd. En het, kan, het gerecht kan nog versierd met peterselie, niet te weinig. De muze van uw hand bestiert. Wat is weer mooi, hè? het gedicht van de week bij CFM. Heb jij ook een gedicht voor ons? Wij vertellen hem graag op de radio. Stuur hem naar redactie.cfmsandvoort.nl Redactie.cfmsandvoort.nl En wie weet, misschien hoor jij gedicht uh, terug op de radio. De plaat op de weer Ja, dat jij die ook nog een keer Ja, de... wat denk jij dan? Hé? Dit is Muts en de tigerfiets Volgende week gaan we die andere draaien. Dynamite? Dynamite. Ja. Oké, okay, nee, is goed. Ga jij hem lekker draaien en oh, dan ja. ben ik een weekendje weg. Ja, dat is... Uh, oké. Okay. Maakt helemaal niet uit. Ik ben niet boos. Aangeschoven is Rudy. Goedemiddag Rudy. Maakt er niet uit? Maakt oh, helemaal de, niks de, uit. Eén weekendje weg, hè. Oh, oké, ja, ja, oké. Okay, ik ben okay. er maar één keer niet Dus door, je mist dus... wel de 50-plus dag, hè? Ja, maar daar kom ik toch niet voor in aanmerking. Dus uh, ik, ben oh, ik ben nog zo jong. Ik ben nog zo jong. heb je gelijk in. Dat is waar, hè. Wat gaan wij straks doen? Nou, wij gaan straks een nieuw programma maken. <laughs> Entertainment <laughs> ja. for you. Wat oh, gaan wij uh, uh, een programma maken. Leuk. Nou, lijkt me wel een keer leuk. Hebben we ooit een keer gedaan, toch? Ja, klopt. Uh, we gaan bellen met Marcel Dol. We gaan bellen met Matt Jackson. Die heeft uh, binnenkort zijn nieuwe single presentatie. En we gaan natuurlijk bellen met popstar Henry met het shownieuws. Elke keer weer een weer. En ja, Roy is er ook, maar ik heb hem nog niet gezien. Het is bijna vijf voor. We hebben hem wel gezien, we hebben hem al wel gezien. Ja. Maar goed, waar is Nog tijd genoeg. Hij is verdet, hè. Hij is de star hier, dus hij komt altijd later binnen. Goed. Maar in ieder geval vol programma dus. Ja, zeker weten. Oké. Zo meteen na vijf uur, hè? Ja, even snel. Wat wordt er morgen? Feyenoord, Ajax? Uh, 0-3. Maar. 0-3? Ja, tuurlijk. Nou, daar doe ik wel een biertje op de zetten Oeh. Nou, we gaan morgen allemaal kijken natuurlijk naar uh, Feyenoord Ajax in de Kuip in Rotterdam. Gaat er ook heen uh, Rudy, of niet? Nee, het was maar zo'n feest. Maar ik, nee, zit nee, hier nee. In, ik zit hier in de studio. Jij zit hè? in morgen. de studio, ja. morgen met Rondje Dorp. Ja. En dan gaan Rondje wij de verslag even je hebt doen. je de uh, reporters ook? in het dorp, Ja, he? ik zie ja, ja, op, ja, twee. mijn twee reporters zie ik hier, hier nog, nu nog zitten. Ja, morgen ja. lopen, maar dat wordt op een gegeven moment een beetje waggelen ja morgen Oké.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 We hebben nog heel kort. zo gang gaan draaien? Oh, ja, ja, dat, dat, dat hoort, hoor. Ja, o, hoe kort het ook is. Heel klein stukje, ja. De computer loopt een beetje voor. Dus vandaar dat de planning niet helemaal uitkomt. Graag tot over twee weken wat mij betreft. En jij bent de volgende week weer, ja, Ik doe gewoon Zandvoort op zaterdag met gastpresentator Jacques Jongmans. Oké, okay, tot over twee weken en tot over volgende week. <laughs> When you're chewing on life's gristle, da, grumble, give a whistle.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 In Indonesië hebben antiterreureenheden elf mensen aangehouden op verdenking van het beramen van een reeks aanslagen. De verdachten zouden het onder meer hebben gemunt op de Amerikaanse en Australische ambassades in Jakarta. En het Amerikaanse consulaat in Surabaya maakte een politiewoordvoerder bekend. De verdachten werden vrijdag en vandaag opgepakt in vier verschillende provincies. De politie nam ook bongen, andere explosieven en munitie in beslag. Het is nog onduidelijk hoe ver geworderd de plannen waren. In Gaza heeft een offerdier een gelovige Palestijn gedood. De koe raakte in paniek toen de man de keel van het dier wilde doorsnijden. Moslims vieren vier dagen lang het offerfeest... waarbij wordt herdacht dat aartsvader Abraham bereid was... zijn zoon Isaac te offeren aan God. Tegen de ere daarvan slachten gelovigen geiten, schapen of koeien... om het vlees aan minder bedeelden te schenken. Bij het feest vallen regelmatig slachtoffers... omdat gelovigen er vaak voor kiezen zelf de dieren te slachten. Drie uitgesproken tegenstanders van de Russische president Poetin zijn vandaag in Moskou opgepakt. De drie werden aangehouden tijdens een protestactie tegen het vasthouden van politieke gevangenen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken maakten zij zich schuldig aan verstoring van de openbare orde. Het is nog onduidelijk hoe lang de drie vast blijven zitten. Het weer vanavond alleen in de kustgebieden kans op een bui. In de rest van het land droog, vannacht lichte tot matige vorst. Morgen zonnig en droog, het is met 9 graden wel aan de frisse kant. Dit was het NOM.